Je maakt me gek, je maakt me gek Als jij me kust op deze plek Je maakt me gek, je maakt me gek Jouw zachte rippen in mijn nek Je maakt me gek, je maakt me blij Kom maar eens hier, kom dichterbij Je maakt me gek, hey ja Je maakt me blij Als ik vannacht niet droom maar vrij Je keek me aan en zei me schoen Ik voel iets raars, een vreemd gevoel het mag ik wil je dicht tegen me aan aarde? De sterren en waar ik bestaan. Voor gek toen ik je zag. Je maakt, me gek. Je, maakt me gek. je maakt me gek, je maakt me gek. Als jij me kust op deze plek, je maakt me gek.